Dali benadrukt in de brief dat uit testresultaten van Spanje en Duitsland blijkt dat komkommers niet de bron vormen van de EHEC-besmetting. En ook schrijft hij dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland. Staatssecretaris Bleker van Landbouw werkt aan een regeling voor tuinders die in financiële problemen komen door de EHEC-bacterie. Die regeling houdt in dat tuinders voorlopig geen aflossing hoeven te betalen op leningen die ze bij de bank hebben lopen. De overheid staat dan garant bij de bank. De Amerikaanse oud-gouverneur Mitt Romney stelt zich opnieuw kandidaat voor het presidentschap. In 2008 verloor hij de race om de republikeinse kandidatuur van John McCain. Nu doet hij opnieuw een poging. De 64-jarige oud-gouverneur van Massachusetts zegt dat de democraat Obama er niet in is geslaagd de economie nieuw leven in te blazen. Toen hij president werd zat de economie in een recessie. Hij heeft die alleen maar erger gemaakt, zei Romney, die niet de eerste republikein is die zich kandidaat stelt. In de peilingen ligt hij ruim voor op concurrenten als Newt Gingrich en Ron Paul. Toch zijn er in de Republikeinse kring ook twijfels over Romney. Zo vinden aanhangers van de conservatieve Tea Party hem te gematigd. En ook zijn geloof is omstreden: Mitt Romney is mormoon.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 Op zondagochtend maakte hij 37 jaar lang het programma Muziek Mosaïek. In Hoek van Holland hebben tussen de 80.000 en 100.000 mensen... de opening van het strandseizoen gevierd. Door de drukte riep de organisatie op een gegeven moment mensen op... om niet meer te komen. Vijf mensen moesten naar het ziekenhuis met alcoholvergiftiging... botbreuken of een verhoogde hartslag. Verder verliep het strandfeest in Hoek van Holland zonder problemen.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 De Nederlandse politie heeft vorig jaar meer verdachten van mensenhandel opgespoord en aangehouden dan de jaren ervoor. In 2008 werden 239 verdachten aangehouden. en Twee jaar later waren dat er bijna 100 meer. Staat in de korpsmonitor 2010 Prostitutie en Mensenhandel. De politie komt sinds 2002 om de twee jaar met zo'n monitor... die ook bedoeld is om meer inzicht te krijgen in het effect van de aanpak van mensenhandel. De politie wil zich de komende jaren meer gaan richten op de illegale prostitutie...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 In het muziektheater in Amsterdam is de 64e editie van het Holland Festival geopend. Gebeurde in aanwezigheid van koningin Beatrix. Het festival opende met de voorstelling Mea culpa... van de Duitse regisseur Schlingensief, die vorig jaar overleed. Het Hollandfestival duurt tot en met 26 juni. Verschillende locaties in Amsterdam zijn meer dan 150 voorstellingen. Artistiek directeur Pierre Odie zegt dat hij zich bij het maken van het programma... niet heeft laten afschrikken door de bezuinigingen op cultuur. Als thema voor dit jaar koos hij voor de strijd tussen orde en chaos. De vrouwenfinale op Roland Garros gaat tussen titelverdediger Francesca Schiavone uit Italië en de Chinese Lina. Schiavone versloeg in de halve finale de Française Marion Bartoli met twee keer 6-3. En eerder vandaag won Lee van de Russische Maria Sharapova. Ook in twee sets. Het weer, vannacht helder en droog. Morgen overdag en ook zaterdag is het zonnig en warm. Met temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Van zondag neemt de kans op buien weer toe en dan mogelijk met onweer. Tot zover het NOS-journaal. <truimertijd> AWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Hengelo richting Osnabrück, De Duitse grens tussen Oldenzaal, de Zuid en de Duitse grens 3 kilometer. Dit was de Verkeersinformatie.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 I'm gonna go Erik Clapton en Gigi Kale, Danger, goedenavond. De EHEC-bacterie lijkt ontmaskerd, maar onbekend is nog waar hij vandaan komt. Over de zoektocht naar aard en herkomst van de killer, direct een gesprek. Morgen is het de dag van de vermisten. En gast in dit oog is de voorzitter van de vereniging Achterblijvers na Vermissing. En ik praat ook met de moeder van Tanja Groen. Tanja verdween in 1993 zonder een spoor achter te laten. En de bitcoin, wordt het nieuwe digitale betaalmiddel... een serieuze bedreiging van de euro, of is het een internethype? Maar eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 2 juni. Ja, ik vind het gewoon uh, zwaar kloten. Dat konden de Nederlandse telers er ook nog wel bij hebben. Een totaal importverbod voor Rusland. Alle verse groenten zijn verboden. Een flinke schadepost. Die was al geschat op 32 miljoen per week. En uh, die zal hiermee alleen maar groter en groter worden. En ook in Spanje zitten de telers en de groenteboeren... met de handen in het haar. solo pepino. Bij sommige kraampjes is dus al dagen geen enkele komkommer verkocht. Terwijl die dingen helemaal niet de bron zijn van de EHEC-besmetting... zegt de Europese Commissie. Dus het importverbod gaat veel te ver. Of, zoals staatssecretaris Bleker het samenvat... Onverwacht onnodig... En een hele slechte hele Maar wat is dan wel de bron? De bacterie zit misschien niet eens in de groenten, zeggen sommige wetenschappers. Dus we zoeken overal. Alsook alles, over gemuze, vlees, yoghurt, alles wordt daar onderzocht. Maar andere wetenschappers weten zo zeker dat hij wel in groenten zit, dat ze hun vrienden hebben gewaarschuwd. This is why I tell all my friends and if you ask me, cook it or don't eat it. Groente koken dus en anders niet opeten. Het enige wat vaststaat is dat mensen zijn overleden en dat honderden mensen ernstig ziek zijn door een gevaarlijke nieuwe variant van de E. coli bacterie. We hebben vaststellen kunnen dat het zich om een nieuwe variante dieses Erregers handelt. De Tweede Kamer is niet goed geïnformeerd over het WK van 2018... zeggen ze bij RTL Nieuws. Eerder werd geschat dat Nederland maximaal 300 miljoen euro zou mislopen... omdat de FIFA geen belasting betaalt. Maar in deze e-mail heeft een ambtenaar van het ministerie van Financiën... het over een bandbreedte van tussen de 300 en 900 miljoen euro... Bij RTL hebben ze honderden mailtjes bekeken die ambtenaren elkaar hebben gestuurd. De conclusie, zo'n WK in Nederland was waarschijnlijk uitgelopen op een groot financieel drama. Het Nederlands WK-bid wordt nog geëvalueerd. Maar bij de SP weten ze al zeker dat ze zijn voorgelogen. Gedraai, niet de juiste informatie geven, uh, dit soort gekonkel op de ministeries, dat wil ik echt niet nog een keer meemaken. Een van de bekendste Nederlandse presentatoren is niet meer. Hij overleed op 82-jarige leeftijd. Goedemorgen trouwe muziekvrienden. Fijn dat ik zo'n stapel CDs bij me heb om u ook het komende uur hopelijk weer blij te verrassen. Maar het bekendst was Willem Duis van de televisie door de eerste talkshow van Nederland voor de vuist weg. Kijk u eens eventjes. Dit is één minuut oud. Dat ligt hier helemaal nat en trillend en piepend in mijn handen. En het is ongelooflijk. Eerste optreden van Marco Bakker Het eerste optreden van Christina Deutenkom. is allemaal in de vuist. Adamo. Vindt u dit niet een prachtig moment om u een compliment te maken voor uw. Prachtig paars toilet dat het op kleurentelevisie zo goed doet. Zo'n programma zou door kunnen gaan, heb zij vroeger wel eens gekscherend in interviews, tot het jaar 2000. En om vijf voor twaalf nog meer Willem Duis. En als we de media moeten geloven, was het vandaag landelijke uitslaap- en fietsdag. Bijna iedereen nam het ervan op Hemelvaartse Dag. Genieten van de natuur en de terrasje pakken, af en toe. <laughs> ja. Leuk, zo'n vrije dag. Maar wie weet er nog wat Hemelvaartsdag betekent? Volgens mij, uh, volgens mij heeft het ook te maken met geloof of zo. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan de krant van morgen. Eva de Jong. Ja, die krant vanmorgen wordt gedomineerd door komkommernieuws, maar dan letterlijk. Rusland wil geen groenten uit Nederland, is bijvoorbeeld de opening van Trouw, u hoorde het ook al eerder. Uit angst voor de EHEC-bacterie heeft Rusland de grens dichtgegooid voor alle groenten uit de EU. Voor de tuiners in Nederland is het drama compleet, Dat is Trouw. Rusland is na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse groenten. De schade voor Nederlandse tuinders door onder meer het Russische importverbod... wordt geschat op 32 miljoen euro. Staatssecretaris Bleker heeft al gezegd dat hij zelf wel naar Moskou wil... om de Russen duidelijk te maken dat er met Nederlandse groenten niets aan de hand is. De Duitse Voedselautoriteit is er nog steeds niet achter... waar de bacterie vandaan is gekomen, schrijft trouw. Onderzoekers keren de huizen binnenste buiten van mensen die ziek zijn geworden... Maar inmiddels zijn er 17 doden gevallen in Duitsland, in Zweden 1. Honderden mensen zijn ziek geworden. De problemen concentreren zich nog steeds in Hamburg en omgeving. Het Nederlands Dagblad zegt dat zoeken naar de bron van de besmetting is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Normaal gesproken komt de EHEC-bacterie vooral voor in rauw vlees en in stromend water. Volgens een deskundige in het ND is het goed mogelijk dat de EHEC-bacterie door besproeiing met water op de groente terecht is gekomen of via de mist. Goedkoop door Nederland rijden met een zuinige auto is over een paar jaar voorbij, waarschuwt de Telegraaf. Het kabinet schrapt in 2014 de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Verder scherpt het kabinet de BPM-vrijstellingsnormen aan voor milieubewuste auto's en wordt een aantal voordelen voor lease flink teruggeschroefd. Automobilisten die een zuinig voertuig rijden... besparen nu honderden euro's per jaar. Maar volgens het kabinet zou bij het handhaven van die maatregelen... over vier jaar 60% van de nieuw verkochte auto's... onder de voordelige regeling vallen. En dat zou de schatkist toch wel erg veel geld kosten. De regeling is aan zijn eigen succes ten onder gegaan, zegt minister Schultz in De Telegraaf. De pers besteedt uitgebreid aandacht aan China. In drie artikelen gaat het vooral over het consumeren van de Chinezen... want ze hebben de smaak te pakken. Het kan volgens de krant niet lang meer duren... of ze halen de Amerikanen in als grootverbruiker en vervuiler. China heeft honger. Simpel, want wie hard groeit, moet veel eten. Nu al verbruiken de bijna anderhalf miljard Chinezen... in hun onstuitbare opmars naar een beter leven... twee keer zoveel als ze zelf kunnen produceren. Maar als ze niet uitkijken, grazen ze de hele aarde kaal... en laten ze nog een heleboel troep achter ook. Gelukkig hebben ze dat zelf ook in de gaten. In 2005 zei de toenmalige onderminister van Milieu al dat het economisch wonder van China snel voorbij zal zijn. Want het milieu kan het tempo niet meer aan. Geen enkel land verbrandt zoveel kolen als China. Maar tegelijkertijd investeert dat land meer in groene energie dan wie ook, schrijft de pers. Het is bijna onmogelijk om in grote Chinese steden niet getroffen te worden door de enorme milieuvervuiling. Maar de lucht klaart toch langzaam op. Van de smerigste kolengestookte elektriciteitscentrales zijn er al veel gesloten. En van de nieuwe gebouwen gebruikt volgens de Chinese autoriteiten al 95% zonne-energie. Er is reden voor optimisme, blijkt uit het artikel van de pers. En de Volkskrant bericht over het gevaar voor een cyberaanval. Een complexe computerworm, een agressief soort computervirus... ontregelde het omstreden nucleaire programma van Iran. Amerikanen en Israëliërs worden gezien als verspreiders van het zogeheten Stuxnet-virus, Maar ook de VS zelf en Europa zijn kwetsbaar voor aanvallen. Dat bleek vorige week toen Ameri Amerika's grootste wapenfabrikant Lockheed Martin... het slachtoffer werd van een grote cyberaanval. De NAVO heeft cyberveiligheid nu gebombardeerd tot prioriteit voor de komende tien jaar. De Britten blijken ook een cyberwapenprogramma te hebben. En de Amerikanen beschouwen computeraanvallen voortaan als een oorlogsdaad. Een militaire functionaris zegt daarover... als je ons elektriciteitsnetwerk lam legt, dan jagen we een raket door je schoorsteen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 Crystal met er is dus steeds meer onduidelijkheid over de vraag... hoe mensen nou eigenlijk besmet raken met de E. coli bacterie U hoorde daar al het een en ander over. Eerst dachten we dus, het komt door de komkommer... maar nu wordt het onderzoek uitgebreid naar andere groenten. Het goede nieuws is, we komen wel steeds meer te weten... over de veroorzaker, de bacterie zelf. Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelen microbiologie... aan de Universiteit van Wageningen, welkom... Een van de nieuwtjes vandaag is dus dat het een, een nieuwe stam betreft van de E. coli-bacterie. Een nieuwe bacterie. Verbaast u dat? Nou, eigenlijk niet. Uh, want uh, ja. Eigenlijk altijd als je een, een, een uitbraak hebt of als je ergens een bacterie vindt... en als je daar genoeg karakteristieken van gaat onderzoeken... dan is de kans heel groot dat, die, dat het een, een andere is. Het is net het verschil tussen, tussen u en mij. Wij zijn ook t, twee verschillende mensen. En als je na, maar naar voldoende karakteristieken gaat kijken, vind je verschillen. Dus een, een helemaal precies dezelfde stam als die we al eens eerder toevallig... ergens een keer in een laboratorium of in een product gevonden hadden. Want dan zou er ook uh, eerder gereageerd kunnen worden? Bijvoorbeeld in de behandeling? Ja, nou, de, de behandeling van deze bacterie is überhaupt heel erg moeilijk. Omdat je, je kunt bij deze bacterie geen antibiotica gebruiken. Uh, omdat dat, uh, ja, eigenlijk niet helpt. En de, de behandeling is eigenlijk uh, gewoon wachten tot mensen weer beter worden. En het enige waar je wat tegen kan doen is dat mensen uitdrogen. Ze krijgen diarree en dat kun je, daar kun je wat tegen doen. Maar voor de rest is het toch gewoon afwachten. Ja, nu, nu is uh, het wel opvallend, vond ik vandaag, dat ook China onderzoek doet kennelijk naar, naar deze bacterie. Uh, want een van de Chinese onderzoekers heeft, heeft dit ontdekt. Hij zegt, uh, nou ja, inderdaad, deze, deze bacterie is resistent uh, tegen uh, antibiotica. Dat helpt niet, u zegt het al. Nee. Uh, de stam is zeer giftig. Wordt er nu inderdaad in de hele wereld onderzoek gedaan naar die beruchte bacterie. Ja, ik, ik wil even nog één ding uh, nog zeggen over die antibiotica-resistentie... want hij is ook wel wat antibiotica-resistent... maar überhaupt bij deze bacterie kun je geen nee. uh, antibiotica gebruiken... omdat dat niet werkt. Dat komt niet door zijn antibiotica-resistentie. Deze is ook uh, uh, resistent tegen enkele antibiotica... en dat is eigenlijk uh, wel een, een klein voordeeltje... want daardoor kun je hem ook wat, wat makkelijker detecteren... Hè? als je hem mm. wil gaan kweken tegen al die andere E. coli bacteriën die op allerlei plekken aanwezig zijn... kun je juist door die antibiotica kun je hem selectief ja. eruit halen. Ja. Dus dat is juist makkelijk. Ma maar dat onderzoek, ja. is het nu echt zo dat, dat wetenschappers in de hele wereld... Als een, als een gek op zoek zijn naar waar komt het vandaan? Ja, elk land probeert ze natuurlijk ook voor te bereiden. Want het is natuurlijk iets wat gebeurd is en wat interessant is. En ik vind China wel, een, dat is wel heel ver weg. Maar ik weet zeker dat in Nederland en in Zwitserland en in Zweden en dergelijke. op onderzoeksinstituten is men hier ook mee bezig. Omdat ja, wij hebben hier ook patiënten. En het kan natuurlijk dat er ook, dat er van, als dit van een of andere partij besmette producten komt, dat er een gedeelte van die partij ook in, in Nederland of in Zweden en dergelijke uh, terecht zou komen. Maar de, de, de, de, ja, er staat dus ook heel veel druk op die onderzoekers. Want het is letterlijk ja. met de dood op de hielen. Ja, ja en ik, ik denk voornamelijk in Duitsland. Hè. Daar, daar is het met de dood op de, op de hielen. En ik denk dat het in, in China is het eigenlijk alleen maar om, om ze goed voor te bereiden. Hè. En, uh, maar in, in, in Duitsland is het met de dood op de hielen. Daar wordt met ja. een gigantische hoeveelheid mensen aan gewerkt. En dan, en dan nu natuurlijk de grote vraag... Waar komt dat vandaan? Zijn komkommers wat u betreft nu vrijgepleit? Uh, wat mij betreft niet, nee. Uh, ze, er zijn, uh, er zijn uh, enkele aanwijzingen waardoor het wel door kom zou komen. En er zijn ook aanwijzingen waardoor het niet door kom zou komen. Maar ze zijn wat mij betreft niet vrijgepleit. Dat kan nog steeds. En wat, er zijn, uh, wat, wat men, men onderzoekt, hoeveel van de mensen uh, die ziek zijn geworden... hoeveel die bepaalde producten gegeten hebben... en vergeleken, vergeleken met andere mensen... die in een soortgelijke leeftijdscategorie zitten en dergelijke... om te kijken van, kan ik een, een oorzaak vinden? En uit dat onderzoek, uh, wat ze aan het begin... van de week gedaan hadden, uh, bleek dat het komkommers of tomaten of sla zouden kunnen zijn. Maar let, zou, zouden ja. kunnen zijn, want dit onderzoek levert geen harde resultaten op. Dus dat was de eerste verdachtmaking van komkommers. Daarna heeft men op een gegeven moment ook die EHEC-bacteriën op komkommers gevonden uh, in een bepaalde uh, Spaanse komkommer. Dus dat is, was een tweede verdachtmaking eigenlijk. Alleen toen zijn ze specifiek gaan kijken naar, de, uh, naar wat, welk type dat was en toen bleek het toch een ander type ja. te zijn. En dat is dus uh, ja, wat, wat, wat ze enigszins vrijpleit, maar nog niet voldoende, want dat, dat is geen bewijs dat er niet op andere komkommers... dat daar deze wel op kan zitten. Dus wat mij betreft kan het nog steeds. Eet u ze zelf nog? Ik heb vanmiddag nog een komkommer okay. gegeten. Maar het, het is dus zo, je vergelijkt eetpatronen van mensen... die ziek zijn geworden met elkaar. Maar ook... Wordt er ook gekeken naar eetpatronen van mensen die, die niet ziek geworden zijn? Ja, zeker. Hoe dat, gaat dat precies? Nou, er worden dus, er, van, het eerste onderzoek is uitgevoerd met, dacht ik, ongeveer 25 à 30 zieke mensen. En dan wordt er dan gekeken wat die de afgelopen tien dagen gegeten hebben. En dat is eigenlijk al best wel moeilijk. Hè? Want weet u nog precies wat u, ja. en wat u vandaag gegeten heeft, weet u nog wel. Maar zeven uh, dagen geleden, dat wordt erg moeilijk. Maar goed, men probeert dat zo goed mogelijk te doen. En dan probeert men precies gelijkende mensen te vinden. In de, in, bijvoorbeeld ook in Hamburg, die van... De, in dezelfde leeftijdsgroep zitten, in dezelfde sociale klasse. En die nemen ze dus ook ja, bijvoorbeeld telefonisch een interview af... Wat, wat die dan allemaal gegeten hebben. En die twee groepen worden dan met elkaar vergeleken. En daarvoor hadden ze juist meer mensen genomen. Want dat is wat makkelijker natuurlijk. Daar hadden ze, dacht ik, iets van 90 mensen voor uh, uh, onderzocht ja. wat die gegeten hadden. Maar wat weten we nou eigenlijk? Ja, we, we weten nog weinig. Hè. Uh, het is heel moeilijk om, het, uh, om, om erachter te komen op, met, met deze studies tot nu toe. Uh, maar men gaat er ook verder mee door. Hè. Er zijn natuurlijk de afgelopen dagen nog heel veel patiënten bijgekomen. En ja, elke keer uh, wordt daar weer gekeken wat die mensen gegeten hebben. En uh, uh, hopelijk ja. weten we, zullen we het gauw weten. Het feit dat er steeds nog mensen bijkomen, dat duidt er ook op... dat het niet één bedorven partij is geweest. Ja, dat, dat zou toch het... eigenlijk wel bijna kunnen... want, want het, de incubatietijd van het organisme is tussen de drie en de tien dagen. Dus het, het kan best zijn dat het één grote partij is... die bijvoorbeeld over drie of vier dagen verkocht is... en ja, daarna ja. kunnen nog tot tien ja. dagen later kunnen mensen ziek worden. Dus ja, het, het, het is niet helemaal uitgesloten. En laten we het hopen dat het dat was... want dan, dan betekent het dat het nu eigenlijk over is... want intussen zijn dan al die producten nu verkocht of weggegooid. Ja. Hoe groot is de kans dat we er nooit achter komen? Ja, een getal geven is altijd heel erg moeilijk. De, ik, ik hoop eigenlijk dat het heel gauw over is... en dan zal het moeilijk worden om erachter te komen. Maar laten we daarop hopen. Als dit door blijft gaan, dan krijgen we steeds meer gegevens... en dan komen we er wel achter. Doordat er steeds meer patiënten komen... en op een gegeven moment hebben we dan zoveel informatie... dan halen we het er wel uit. Maar ja, ik hoop toch eigenlijk dat het heel gauw over is... en misschien komen we er dan helemaal nooit achter... wat het nu werkelijk geweest is. Een heleboel mensen zijn er bang voor. U bent onderzoeker. Kijkt u daar anders tegenaan? Toch ook wel interessant, een beetje... Ja, een beetje bewondering. Uh, ja, ja het, het, het, is mijn, het is mijn vakgebied. Hè. Dus het is, uh, het, het is een, een heel interessant vakgebied. En uh, het, het, het is natuurlijk ook van de andere kant angstaanjagend. Het is, er, is, hè, er is duidelijk iets misgegaan. Dit is natuurlijk helemaal niet leuk. Hè. Maar het is wel heel interessant voor mijn vak. En om daar dus veel van te leren. Wat er, uh, en ik volg het ook op de voet. En ik uh, probeer het uh, ja, allemaal goed te volgen. Uh, we hebben vorige week... Uh, op onze universiteit met studenten een, een soort simulatie gedaan van een crisis, waarbij er aflatoxine, dat hadden we bedacht, en in scène gezet, aflatoxines in levensmiddelen zaten en die studenten moesten allerlei acties gaan ondernemen. En dan kwamen er persberichten uit, er kwam op een gegeven moment een importverbod van ja We zien precies hetzelfde deze week gebeuren, want Rusland heeft ook een importverbod uitgegeven. We zien nu precies gebeuren wat we vorige week als simulatie gedaan hadden. en ja, zo, ik, We kunnen dit dus ook heel goed in ons onder Gebruiken. En ja, uh, ja, want wat is dan de volgende stap? Waarna? In dat onderzoek? Ja, dit, je zegt, dit, we dat, hebben dit, dat gedaan. Ja, uh, dat, dat is, dit is onderwijs. Het is om ja. studenten uh, ja, ja, ja, hiermee ja. Een, aan, een aanraking te laten komen... om op dit soort situaties goed te kunnen reageren. Want uiteindelijk uh, hoe dit in, in Duitsland opgepakt wordt... Daar zijn, dit, de mensen proberen uh, dit allemaal goed te regelen in Duitsland. En dat is, ja, dat is crisismanagement. En uh, ja, de, dat moet, moeten wij onze studenten leren hoe je dat allemaal aanpakt. Want je moet daar allemaal informatie uit de, uit de epidemiologie... van de levensmiddelen, van het micro-organisme... al die karakteristieken, dat moet je allemaal verzamelen en analyseren... En, dat proberen we ze te leren. Marcel Zietering van de Universiteit in Wageningen. Hartelijk dank. Hartelijk 18 grèves de poubelle Que je traîne dans le quartier Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité Les serveuses du milk bar. Du banana qu'on dépiote dans le noir au cinéma, c'est des trucs pour la tour, des pastilles, des cachots, bonbons de machine à sous, mais elle, pas du tout, une super nana, une super. football des boîtes de ronron et comme ces boîtes de tôle je tourne en rond quand je la pêche à la ligne du haut de mon balcon elle m'emmène dans le parking et sur le béton c'est le Brésil pour mille balles Et je crôle dans le pan je touche le fond de mes pales. D la neige, tu n'as pas une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana. J'habite en haut de cette. Dernière du bloc, ma fenêtre est bien haute pour le bacil de coque. Par-delà les antennes, au-dessus du synodrome, des traînées de kérosène, il y a cette mou. Elle marche parmi les détritus, on dirait comme sur les prospectus. Ces filles allongées à l'ombre des cactus Tu vois ce que je veux dire Et pourtant c'est juste une superbe Michel Jonas Nana. Morgen is de nationale dag van de vermisten. Achterblijvers ontmoeten elkaar in Utrecht... en staan stil bij hun vermiste dierbaren. Meneer Schook, welkom. Aan de telefoon is ook Corrie Groen... moeder van de in 1993 verdwenen Tanja Groen. Goedenavond, mevrouw Groen. Goedenavond. Om even bij u te beginnen. U gaat morgen naar de bijeenkomst in Utrecht. Waarom is dat belangrijk voor u? Uh, dat is heel belangrijk, om, om weer bloemen neer te leggen bij het monument. Ook, en ook, ook uh, iedereen weer te spreken. Van, uh, dat is heel belangrijk, dat je dus toch alles weer met elkaar kan delen. En dat monument, dat is omdat Tanja geen graf heeft? Ja, omdat we hebben ook niets om uh, naartoe te gaan. En dan is dit de plek waar u naartoe gaat om toch zo'n plek te hebben. Ja, en dan, dan bloemen neer te leggen, ja. Meneer Schook, u bent voorzitter van de vereniging Achterblijvers Na Vermissing. Um, die organiseert deze herdenking. Is dat de belangrijkste reden, ook, ook wat mevrouw Groen zegt... voor de mensen om daar naartoe te gaan, het, het ontmoeten van lotgenoten? Ja, dat is uh, wel een van de belangrijkste redenen... waarom het monument daar uh, is neergezet... Uh, er is nog een reden en dat is uh, om meer bekendheid te, te krijgen... voor uh, zowel achterblijvers als vermisten... Dus een veelledig doel hebben we dat monument eigenlijk uh, geplaatst daar. Maar de mensen die zoiets overkomt, die vinden het belangrijk om elkaar daar te treffen. Om daar met elkaar over te praten. Ook misschien omdat ja, soms gaat het om vermissingen die, die jaren geleden zijn. En dan, dan ja, verdwijnt wellicht de belangstelling, het luisterend oor bij, bij, bij, bij, bij buren, bij vrienden. Is dat ook een reden? Dat is een reden. Bij buren, vrienden of familie is de belangstelling voor een vermissing al heel snel verdwenen. Men wil niet steeds hetzelfde verhaal horen. En uh, ja, bij het monument uh, kan men met elkaar praten. Allemaal lotgenoten onderling die in het algemeen een langdurige vermissing hebben. Want in hun leven staat die vermissing, hoe lang geleden ook schoon, centraal. Ja, dat klopt. Mevrouw Groen, uw dochter Tanja, ik zei het net al even, die verdween in 1993. Ze was in Maastricht gaan studeren, bezocht een feestje op de studentenvereniging. Eh, ging weg op de fiets en er is nooit meer een spoor van haar gevonden. Ook niet van de fiets, helemaal niets. Hoe groot is de rol die Tanja nu, het is, het is 18 jaar later, hoe groot is de rol die dat nog speelt in uw leven? Nou, nog heel. Daar ga je, dat, dat speelt nog heel erg. Daar sta je mee op en ga je mee naar bed. Er, het, het, ze zit altijd in je gedachten. Dat, dat, uh, dat blijft, dat, uh, dat speelt. Natuurlijk, je wordt sterker en je we weer gewoon je dingen doen. Maar uh, Tanja, dat blijft altijd in je gedachten. Je vraagt dat... toch altijd af: van hoe zou ze nu zijn? Ook dat. En waar zou ze zijn en uh, wordt ze ooit gevonden. En dus je laat het nooit los. Nu is er veel aandacht geweest voor deze zaak van Tanja. Peter R. de Vries, uh, andere televisieprogramma's hebben aandacht besteed aan die vermissing. Heeft, heeft u dan toch iedere keer wel weer de hoop dat er iets naar boven komt? Ja, je weet het nooit. Zeg nooit, nooit, zeggen we altijd. En zolang zij in, in, de, in de media blijft, wie weet, degene die er mee te maken heeft misschien... dat die ooit zijn mond open doet, waar we er kunnen vinden. Dat is toch altijd uw hoop? Zelfs, zelfs nu, nu we erover praten, zegt u misschien is er één luisteraar? Ja, je weet het nooit. En daarom uh, willen wij ook dat, dat ze niet vergeten wordt... Heeft u ook de, de hulp ingeroepen van, van Paragnosten, Helderzienden? Ja, heel veel. Nou, wij zelf hebben niet ingeroepen hoor, ze melden zichzelf. Uh, ze, ze nemen zelf contact met ons op. Maar... maar we hebben er al zoveel gehad en er is er niet één die dus echt concreet iets kan zeggen van waar we daar kunnen vinden. Of... Het is allemaal heel vaag. U hebt er weinig vertrouwen in? En heel weinig meer. Maar verwijst u ze dan wel door naar de politie? Ik bedoel, wordt, wordt er wel iets gedaan met, met datgene waar die mensen mee komen? Ja, ja, we verwijzen het wel door. En als we leggen het dan een beetje bij elkaar leggen... en als het iets is om na te trekken, dan doen ze dat. Dus u heeft nog wel contact met de politie? Ja, met, met uh, het Cold Case Team in helen hebben wij nog contact mee. En dat Cold Case Team, dat is het team dat destijds gezocht heeft naar Tanja? Nee, zaak de geleid gewone heeft? recherche, Maar na zoveel jaar gaat dat dan over... naar het Cold Case Team. Ja. Daar heeft u nog contact mee? Daar, daar ja, belt u ja, nog mee? Ja, er he? is één, één iemand die, dus, uh, waar wij, die wij altijd kunnen bellen. Hebt u eigenlijk nog de hoop dat, dat uh, als er iemand wordt opgepakt... in verband met bijvoorbeeld een andere zaak... het is de afgelopen jaren uh, regelmatig gebeurd... hebt u dan nog altijd de hoop dat er meer nieuws kan komen over Tanja? Ja, altijd nog. Elke keer denk je, wie weet, heb je er ook mee te maken. En tenminste in de grensstreek, in België, in, in Maastricht en in Nederland... zijn er geen afstanden. Dus ja, je weet het nooit. Elke en, keer als er weer zo iemand opgepakt wordt... denk je toch van, nou, wie weet. Als ik u zo hoor, mevrouw Groen, dan, dan heeft het nog altijd een enorme impact, impact op uw leven. Nou, dat heb ik ook. Natuurlijk ga je gewoon weer door en je doet je dingen. En we kunnen ook weer genieten van, uh, van mooie dingen. Maar Tanja zit altijd in ons hoofd. Meneer Schook, om even met u verder te praten. Um, uw stiefzoon raakte vermist in Roemenië. Dat was ook in 1993. In ja. Hoe, hoe ging dat? Was, het, was hij daar op vakantie? Was hij daar alleen? Hij was uh, daar alleen. Hij uh, zou uh, oorspronkelijk uh, naar Barcelona gaan. Waar zijn vriend uh, al naartoe was. Uh, maar hij ging in die tijd uh, liftend. En op een gegeven moment kon hij in Venlo een mooie lift krijgen. die rechtstreeks naar Roemenië ging. En daar is hij in Roemenië terechtgekomen, alleen. Hebt u hem nog gesproken in die periode? Heeft u hem nog eens aan de telefoon gehad? Uh, Kijk, telefoon in Roemenië was nog zeer slecht. En die gsm'tjes bestonden nog niet. Dus uh, we hebben uh, in, die, in die tijd één brief gekregen. En verder niet. Nee. Bent u er nog wel eens naartoe gegaan om te zoeken, zelf? Ja, ik ben daar zelf uh, een paar keer geweest. Uh, maar uh, de medewerking van de autoriteit in Roemenië... was, uh, nou, 0,0 is het niet, maar 0,1 wel... Uh, alleen hadden wij uh, de uh, goede medewerking met de ambassade in Boekarest. En uh, dat uh, deed wel eens een deur open om uh, weer verder te kijken. En heeft het, heeft het nog iets opgeleverd, al met al? Is, hoe, hoe staat de zaak er nu voor? Uh, de zaak in, uh, vorig jaar is uh, uiteindelijk uh, een schedel uh, die van hem was. Uh, geïdentificeerd als zijnde van hem. En de schedel hebben wij in uh, Oosterhout begraven. Wat er verder gebeurd is, dat is bij ons volledig onbekend. Ja, maar dan krijgt u zo een, een, een bericht... er is een schedel gevonden en die zou van uw stiefzoon kunnen zijn. Hoe gaat dat? Nou, uh, in het begin was er uh, een schedel en een rugzak gevonden... op een berghelling uh, bij Pusten, op het uh, skigebied daar. Uh, en uh, ja, de schedel werd al heel snel uh, toebedeeld aan een Roemeense vrouw. En uh, ja, uh, daar was een beloning op uitgeloofd. En in Roemenië is elk uh, dubbeltje was toen uh, heel veel waard. Dus vermoedelijk... Uh, er was een beloning uitgeloofd. Vermoedelijk wilden ze dat uh, ja. binnenkrijgen. Maar dat is niet gelukt, omdat... Uh, ja, wij uh, toch een beetje volhielden dat die schedel van hem zou moeten zijn. Maar u, u hebt uw stiefzoon dus kunnen begraven. Wat de schedel alleen. De schedel, maar ja. u weet er, er is... Hij ja, is er niet meer. Hij is er niet meer. Nee. Wat betekent dat voor u, dat u dat nu weet? Uh, nou, daar is uh, een hele last van je afgevallen... Uh, je weet dat hij niet meer uh, leeft. Alleen wil je nog wel steeds weten wat is daar gebeurd. Maar daar hebben we eigenlijk ook een punt achter gezet. Want het is onmogelijke zaak om uh, in Roemenië te weten te komen... wat er eigenlijk gebeurd is. Maar goed, het lot van, van uw stiefzoon, althans duidelijk is... hij is er niet meer. Um, u staat daar dus eigenlijk morgen bij de... Bij de bij de bijeenkomst, toch met een wat ander gevoel... dan, dan andere achterblijvers, van, van mensen die nog steeds vermist worden. Maar u blijft toch wel bij de vereniging? Ja, ik ben nog steeds voorzitter ervan. En om eerlijk de waarde te zeggen... het uh, hele monument is een initiatief van mijzelf geweest. Dus het is eigenlijk een, een, een kindje van mij, dat monument. En, uh, ja, en dan uh, probeer je een, een, een plechtigheid rond... om het monument elk jaar uh, op te zetten... Uh, al is het niet voor jezelf, dan doe je het voor een ander. Nog even mevrouw Groen. Uh, uh, duidelijkheid dus bij, bij meneer Schook. Je hoort heel vaak dat je niet weet wat er is gebeurd. Dat, er, dat je niks meer hoort. Dat is het ergste. Dat is ook het ergste. Het niet weten waar, waar, waar iemand is. Dat is, dat is gewoon... Uh, ja, dat. Dat is gewoon het allerergste wat iemand kan overkomen. En dat weet Gerard natuurlijk ook. Hoe je, hoe... En die weet ook hoe wij ons voelen. Omdat hij het zelf toen ook meegemaakt heeft, zo lang. Ja. De behoefte aan duidelijkheid is haast nog sterker dan de hoop. Ja, zeker. Ja. Heel hartelijk dank allebei. En heel veel sterkte bij de herdenking morgen. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja. Ik zie hoe landen zich verscheuren Ik voel de kanker van cynisme Ik zie de mensen zonder dromen Ze vluchten in goedkope luxe En in de ontevreden steden Jaag de haat door oude straten De dreiging komt steeds dichterbij Maar ik, ik heb een medicijn ik heb je lief, ik heb je liever, liever dan mijn lijf, dan om het even wat. Ik heb je lief, ik heb je liever, liever liefst, elke dag.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 Ik heb je liever. Stef Bos, ik heb je lief. Aan de euro zijn we intussen wel gewend, maar wie weet betalen we over een tijdje wel met de Bitcoin. En dat is een alternatief digitaal betaalmiddel waar geen bank of regering, overheid iets mee van doen heeft. Niels Vermeer, blogger over de nieuwe en de sociale media op frankwatching.com, hartelijk welkom. Dank je wel. Je Schrijft heel enthousiast over die, die Bitcoin. Voordat we gaan uitleggen, heel goed gaan uitleggen wat dat precies is, wat vind je nou kort gezegd zo aantrekkelijk uh, aan die nieuwe munteenheid? Ja, wat mij aanspreekt in, uh, in dit soort, eigenlijk niet zozeer de munteenheid, maar het systeem daarachter, uh, dat het toch in tijden van crisis van het oude monetaire systeem of het huidige monetaire systeem. Er blijkbaar individuen zijn of groepen zijn over de hele wereld verspreid die in staat zijn om daar een alternatief voor te bedenken. En of het nou een groot doorslaand succes wordt of niet, maar dat is toch wel iets wat mij, ja. wat mij persoonlijk erg aanspreekt. Vertrouwen in de banken neemt af na nou, alle gedoe. Ja, en en dan, dan is het. Je ziet, je ziet, het is een logisch gevolg van een crisis dat er nieuwe dingen uitgeprobeerd worden. Ach. En dat daar mensen op dingen gaan ondernemen met ja. elkaar. En... Ja. Goed, nu. nu uh de werking van die, die bitcoin. Ik, ik zei het al, het is een, een, een nogal complex verhaal. Hoe is het ontstaan? Het is ontstaan... er is een uh, persoon... Uh, Satoshi Nakamoto... en dat is een Japanse naam... maar niemand weet eigenlijk wie hij is. Of wie zij is, of wie zij zijn. Ja. Um, die schreef op een gegeven moment... een uh, wetenschappelijke paper... over een systeem... wat hij ging ontwikkelen... om tussen mensen betalingen laat, te laten plaatsvinden over internet. Um, dat heeft hij vervolgens, de, de broncode daarvan, dus hoe dat systeem is gebouwd... heeft hij open en vrij over, op internet verspreid. En dat is door anderen weer opgepakt ja. en uh, dat leidt nu tot het, wat het is. Hoe werkt het? Zo simpel mogelijk? Zo simpel mogelijk. Het werkt en uh, je moet het zo zien... het is een grote groep computers over de hele wereld die met elkaar communiceren, direct. Dus zonder tussenkomst van een ander systeem. Uh, op die computers staat je portemonnee. En in die portemonnee uh, zit geld. Uh, de dat, bitcoin. De bitcoin, uh, dat is de bitcoin. Um, je kan door middel van... Uh, op een website zou je iets kunnen kopen. Er worden al bijvoorbeeld boeken, kleine producten, uh, diensten. Bijvoorbeeld iemand die een website bouwt, die, uh, die al... Vraagt om af om af te rekenen in bitcoins. Dus je kan dan al betalen. Dus dan zoek je het adres uh, wat diegene uh, geeft, dat voer jij in in jouw portemonnee. En dan zeg je van nou, ik wil graag zoveel bitcoin, bitcoins overmaken aan, uh, aan deze persoon. En dan druk je op vercent en dan wordt dat verstuurd. Je betaalt geen provisie. Nee, je kan. Er, er is een uh, even een heel klein zijspondje: er is een, een optie om transactiekosten te betalen. Uh, dan, dat is bijvoorbeeld één bitcoin cent. Uh, dat is, uh, maar dat vloeit terug in het, in het gehele netwerk. Ja, het ja. is niet in een centraal beheerd orgaan of een centraal orgaan die, dat, die de coins beheert. Ja, maar die, die bitcoin is dus eigenlijk gewoon een soort code. Ja. Zou je het zo kunnen correct. zeggen? Het is ja. een code, ja. Dat klinkt niet zo heel erg veilig. Uh, nou, uh, eigenlijk is elk systeem wat door mensen is bedacht is uh, natuurlijk uh, kan falen. Ja. Alleen, dit is een systeem met zoveel uh, losse computers wat aan elkaar hangt. Zelfs als mijn, ik, ik mijn computer niet goed zou beveiligen... en ze uh, allebei de twee Bitcoin cent die mm. ik heb, zouden stelen van me... dan nog zou het uh, niet niets betekenen voor al die andere computers. Nee, maar om mee te kunnen doen moet ik aangesloten zijn met mijn computer. Ik moet ja. zo'n portemonnee hebben ja. en ik moet bitcoins hebben. Hoe kom ja. ik daaraan? Bitcoins kan je eigenlijk op drie manieren... Uh, kan je aan, uh, aankomen. De uh, meest eenvoudige manier op dit moment... is je euro's of dollars inwisselen voor bitcoins. Er zijn verschillende... Wat is eigenlijk waard? Uh, de bitcoin is op dit moment uh, door de 10-dollar-grens gegaan. En uh, dat was begin april 1 dollar. Dus die is in de dus... afgel afgelopen twee maanden is die vertienvoudigd. Ja. Dus je kan een, een dollar uh, of 10 dollar inwisselen voor een bitcoin. Uh, je kan uh, een dienst of een product van jezelf verkopen voor bitcoins. Maar dan moet je natuurlijk wel klanten hebben met bitcoins. Dus dat is toch de ja, lastigste. Ja, ja. Of eigenlijk is dat een lastige. En de, de andere manier is dat je meewerkt met de rekenkracht van jouw computer... in het netwerk om die bitcoins te ontdekken. Ja. ja. Meegeluisterd heeft ook internetdeskundige en trendwatcher Vincent Evert. Goedenavond. Goedenavond. Vindt u het een uh, sympathiek idee, die bitcoin? Ja, het doet me eigenlijk het meeste denken aan Kaza voor muziek. Uh, gedistribueerd netwerk om overal muziek te verzamelen... waar uh, de intelligentie in het netwerk zit. Uh, jullie deden een dappere poging om het uit te leggen. <laughs> uh, vond ik ook. En uh, dat, dat vond ik ook heel simpel. Maar je bent echt, als, je echt gaat, uh, als je echt gaat uh, lezen hoe het werkt... en wat er allemaal van aannames in zitten, nou dan ben je zo hard aan het nadenken dat, je echt, uh, dat het echt gewoon pijn doet... Maar eigenlijk is het het mooiste voor mensen die willen bewijzen dat het kan. En andere mensen die het leuk vinden om aan zoiets mee te werken. En als een uh, praktisch betaalmiddel is het, uh, ben ik, was ik in ieder geval hoogst verbaasd... dat het uh, met het oog op morgen, dat, die daar, uh, dat jullie daar uh, aan gingen beginnen. Ja, ga mee met de tijd, hè? Ja, je, ja. je, bent, je loopt hartstikke voor op de tijd. Oh, kijk, kijk, kijk. Maar uh, dit is dan de, de bitcoin. Er, er worden natuurlijk wel vaker alternatieve digitale betaalmiddelen bedacht. Ja, nee, goed, uh, het, is, het is best wel hard gegaan. Tien jaar geleden gingen mensen nog een miljard keer uh, per jaar naar de bank toe. Dat is nu nog twintig uh, miljoen keer. En alles is vervangen door uh, online transacties en ATM's en uh, dat soort dingen. Dat is eigenlijk in de afgelopen tien jaar, vijftien jaar, is dat gewoon gebeurd. Volledig uh, veranderd. En er komen voortdurend allerlei nieuwe betalingssystemen. Uh, games uh, hebben nu allemaal... Currency waarmee, ze allemaal, waarmee gamers echt honderden miljoenen euro's, echte euro's gebruiken om hele speciale paarden of wapens te kopen. Wat eigenlijk ook gewoon een virtuele economie is waar honderden miljoenen in omgaan. Ja, en nieuw is en, natuurlijk uh, ook die Google Wallet. Dat is, daar, en, daarmee, uh, dat is een manier om te betalen met je, met je mobiele telefoon. Het is niet een, een nieuw betaalmiddel. Wel interessant? Ja, nou, ja, Google Wallet probeert eigenlijk uh, aan te sluiten... bij het feit dat we allemaal een smartphone hebben. Ja, of het nou een iPhone is, of een uh, Android, of een Blackberry. Maar we hebben allemaal een superkrachtig super computertje in onze achterzak. De helft van de Nederlandse bevolking loopt er nu mee rond. En dat ding kan eigenlijk prima gewoon een... Uh, een digitaal betaalmiddel zijn en waarbij je eigenlijk dan ook je chipknip in hebt en je creditkaarten en uh, je vervoerskaarten en dat soort dingen nou ja. en dat is wat iedereen verwacht dat er eigenlijk over uh, vijf jaar dat de helft van de bevolking niet meer een, uh, een wallet meeneemt maar dat dat gewoon eigenlijk in je telefoon zit. Ja, Wordt het eigenlijk wat met die bitcoin? Nou, die Bitcoin is gewoon leuk en uh, ik heb. Uh, en, maar dat, dat wordt helemaal niks. Maar uh, de, de telefoon, de mobiele telefoon, dat wordt gewoon eigenlijk je, je, tele, je, je, je wallet, je portemonnee. En daar ga je straks veel makkelijker ah. mee betalen en die houdt alles bij. Okay. En dat zorgt er ook nog voor dat je nog minder, uh, minder problemen hebt als je hem verliest. Meneer ja? Vermeer, wordt het wat met die Bitcoin? Uh, we moeten het zien, de tijd zal het leren. Ik, ik hoop het wel voor de, uh, dat, het, dat, het, uh, dat het iets gaat doen. Uh, je merkt dat het nu hypt, dus dat het, het zal ergens heen gaan. Maar uiteindelijk uh, is, is, dat, is dat moeilijk te voorspellen. Hoe de wereld er over vijf jaar uitziet uh, op internet, dat is al moeilijk te voorspellen. Hartelijk dank, allebei. Het Graag is gedaan. vijf voor twaalf. Dames en heren. Ik kan door de huid van dit damestasje heen uh, het hart zeer...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 Willem Duijs had iets met dieren. Op zijn tafel bij Voor de Vuistweg stond die vissenkom dus met goudvis. En in veel van zijn uitzendingen kwamen er ook dieren opdraven. Van kuikens tot slangen, van muizen tot aan de krokodil. Waarover u Duijs net hoorde. Aan de telefoon Nico Kofferman. Senator voor de Partij voor de Dieren. U bent uit 1958, dus u zat ongetwijfeld aan de buis gekluisterd. Ja, dat klopt. Ja, dat waren andere tijden. U keek vaak... Nou, nee, vaak niet, want het, het was helemaal niet vaak. Ja. Je moet je voorstellen dat Willem Duis in een jaar... net zoveel shows maakt als Matthijs van Nieuwkerk in een week. Maar hoe kijkt u nu naar de manier waarop Willem Duis... met dieren omging in zijn programma's? Nou, ik denk dat dat niet meer kan. Um, en zoals er wel meer dingen zijn die, uh, die niet meer kunnen... en daar mogen we blij om zijn met z'n allen. Gandhi heeft ooit gezegd... je kan de, de maat van beschaving van de samenleving afmeten... aan hoe er met dieren omgegaan wordt... En in die zin zijn we een beetje beschaafder geworden. Ja, toen werd er heel anders naar die dieren gekeken. Ja, en het is ook zo dat Fred Oster, uh, die, die de shows produceerde voor Willem Duits... die had ook iets met dieren. Dus die, die had in diezelfde tijd ook uh, dat je met hamsters, uh, hamster races op televisie en dat. Ja, er gebeurde niks in Nederland en, en, en, en mensen keken daarnaar op televisie en die dachten oh wat spannend, uh, hamster races, nou dat kan je nou ook niet meer voorstellen. Nee, en vroeger stond er bij feestjes ook altijd sigaretten op tafel ja, hè? Ja, dat... sigaretten op tafel, als je dat niet had, dan was je niet gastvrij. En als je dat nu op tafel zou zetten, dan denken mensen dat je hartstikke gek bent. Dus um, ik denk dat het uh, in die zin, dat er een aantal positieve veranderingen zijn uh, in de tijd. Ja, een, een goudvis in een kom, dat kan echt niet meer. Dat kan echt niet meer en, en ja wat Willem een duizend die tijd deed dat hij die goudvis dan uit de kom haalde en en op at. Uh, in de uitzending. Ja, dat was toch een, een soort van spektakel. In die, in die tijd waren het op de kermis waren er, uh, vrouwen met baarden... of uh, kom kijken naar de dikke vrouw. Nou, daar zijn we ook gelukkig mm. vanaf. Wat gebeurde er eigenlijk met die goudvissen? Was, was het steeds dezelfde? Of, of, uh... Nou ja, het verhaal gaat dat... Uh, kijk, die uitzendingen die waren niet zo vaak. Er waren er negen per jaar, dus uh, ze gingen die goudvissen... daar hadden ze verder niet zoveel mee. Dus het verhaal gaat dat die na de uitzending... Um, door de wc gespoeld werden, mm. maar daar ben ik niet bij geweest natuurlijk. Nee. Willem Duijs, was het nou een dierenvriend of een dierenbel? Ik denk dat in die tijd er zo anders naar dieren gekeken werd... dat je uh, niet met de ogen van nu kunt zeggen dat hij toen een dierenbel was. Maar als Matthijs van Nieuwkerk de dingen zou doen vandaag... die Willem Duijs destijds deed, dan zou hij een dierenbel vinden, ja. Nico Kofferman, heel hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Dit was Met het Oog op Morgen...